Zuid-Holland komt plaatselijk nog dichte mist voor. Op de A2 Denbos richting Utrecht, 5 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen. Een uur vertraging op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 8 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden is geboden via Knopendel over de A15 en de A2. Op de A27 Gorkum Utrecht verder tussen knooppunt Everdingen en Gein 5 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 He hey, veranderd, he veranderd He veranderd, niks Nou ja, bijna Man, iedereen is zo gestrest Ja, onrustig rustig doen En ja, waar kan het nou beter dan in uh... Hello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 de hanen en motocrosses op modderige paden. Papieren en even, lekker lange in het gras. Waklootskieten, net als brommeskieten. Hoort bij iedereen zijn favorieten. En genieten elke Hello. dag. Ja, degene die hier op de achtergrond hoort is Maria. Hello. Dat foutje wel, juffrouw Janny. Hello, oh, oh. Een hele, hele goede morgen. Het is bruist in de morgen. Zie je van Zandvoort. Dit is Station Wijner. Luistert. En het kan natuurlijk nooit normaal. Ik denk: weet je wat? Ik begin dus met een stukje accentloos Nederlands. Eidverdan. En Tot 12 uur. Een ja. Een, een parade wat voorbij komt aan verschillende soorten muziek. Gewoon lekkere muziek, aangevraagde muziek. Niet aangevraagde muziek. Gewoon lekkere muziek. het land. Ik wou dat ik nergens was. Zo met deze staat er gelijk een eerste verzoek in van uh, Toerist LMC. En dat is van iemand uh, ja, die zijn Antwerpen hebben geweest en die zegt: Nou, ah, dat is een geweldig nummer. dat moet je eens een keer draaien. En, uh, ik heb het opgezocht. En uh, ik moet zeggen van, uh, ja, het is een, uh, een apart nummer. Ik moet goed luisteren, want ik is dat ik uh, Stroma hoor. strome, Stromee. En uh, het blijkt gewoon vlaamse te zijn. Maar geweldig nummer. Ik zou zeggen, luister maar. Geen me de tijd te reflecteren. Le bilan. Zijn ik blij, waar dat ik naast van het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren Fouten goed maken en het probeer proberen keren Want ik heb gekwitst, belogen, vals bespeeld Ik moest nog verleren over vrouwen en respect Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranhas Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, alias Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat vergeven Je hebt geleerd wat ik weten, moest het leven Is te precieus om te zeggen, je man fout Kan alleen maar geven wat de te bieden Kan alleen maar zeggen Twijne je dat kwijt Ik heb ziet aan marchanderen Ophoort u niet Maar met je liefde onderhandelde nu Stilte haast u Ik pluk wat om mijn memoires. Denk aan alle maanden die zich in mijn borst Ga pout ik zie een vriendschap Nog altijd even leven dicht moet ik Rosierend ork stof van verkleurd papiertje, zo'n goddag hè. Vrienden komen in gang En want ook de leefstijl, is normaal. Ik ging zowel om met de zotstijl als gepiste legionaire Jeugd van de stad, vooral van de wijkje. Je heb je zicht hoe van belang dat ze van mij waren. Want ze hebben me meten gevormd tot wie ik na ben. Ik volg de wijsheid, luister naar onze wilde Keuzes maken, zakken die bij het leven ook Dan al je mooi geven, pak de bieden. Jana, je moet zeker, twijnen, ik je dacht kwijt. Ik heb zin in de marchandij, op hoogte niet. Nog net je liefde, onderaan dood maar stilt hier. maar ik krijg ze niet te pakken je moet rust, verstopt zich achter verwarring, ach hoe oud zijn ik na en ik weet nog altijd familie. Dan ons nonchalance die ik probeer te laten zit er nog geld in, ik maak steeds fout ik zin. ik hoop dat ik de mensen rondom maat, toch ook iets goed te bieden hem, de waardevoller dat wat hoe meer woorden dat ik kan delen, en maak dat toch juist het ware geluk wijs kan alleen maar geven wat te bieden kan alleen maar zeggen Tweinig je dat kwijt. Ik heb zin te maar schande. Op niet en dit Met je liefde onderhandelde nu. Kan alleen mot geven. Wak te vinden. Kan alleen maar zeggen. Tweinig je dat kwijt. Ik heb zin te maar schande. Op woord Leefde onderaan door.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 and so much more in that summer of 69 Like in the movies, it seems a technical dream. Summer of 71, Bolland en Bolland, B&B, jawel. Nou goed, we zitten weer in december. En uh, de Advent is weer begonnen, Sinterklaas is in het land. Uh, de kerstboom staat al te trappelen en... Ja, wat heb ik dan? Olé! De allerzwaarste van de hele wijde wereld is de zuin van Sinterklaas. Het is een lastig zware zak, en daarbij klimmend op het dak... Dat is een kus, dat is een vak De allerzwaarste van de hele wereld is de zak van Sinterklaas Ja, er zijn soms van die dagen Dan is hij bijna niet te dragen Maar ik hoor Sinterklaas nooit klagen De allerzwaarste van de hele wereld is de zak van Sinterklaas Het is de zak van Sinterklaas Het is de zaak van Sinterklaas het is de zaak van Sinterklaas De allerzwaarste van de hele wereld is de zaak van Sinterklaas Bye. Bye. De allerlangste van de hele wereld is de baard van Sinterklaas De zit dus is altijd heel erg stip Maar laat ze even hip Ik heb mijn baard nog niet geknipt de allerluisterende van de hele verre wereld is de baard van Sinterklaas. Zo'n lange baard, dat is vet cool. Oh deze zo'n hele kale boel is voor de Sint een nagevoel. De allerluisterende van de hele verre wereld is de baard van Sinterklaas. Het is de baard van Sinterklaas. Het is de baard van Sinterklaas. Het is de baard van Sinterklaas. De allermooiste van de hele wereld is de baard van Sinterklaas. De allermooiste van de hele wereld is de stam van Sinterklaas. Ja, die Sinterklaas in Nederland dat, uh, dat is wat dat is, uh, ja, het is ja, uh, het is een feest, het is een discussie, het is een belevenis. Het is uh, ja, wat moet ik er nou voor zeggen? Ik draai maar een plaatje. Even zoek je alweer. I'm sitting in the railway station got a ticket for my destination. Mm. On a tour of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 En Karl Jawel, het was een, uh, een verzoekje uit Friesland. Ja. Yeah. We zullen eens even met een basgitaartje erin zetten, dat is altijd wel lekker. The third of September. That day I'll always remember. Yes, I will go. ahead and said some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 Mama just hope I get a check. Temptations, papa was a rolling stone Ja, je hoort hem inderdaad vaak Als ik uh, een uitzending doe, dan ja dan, uh, mm. Lekker nummer De nodige verzoekjes uh, zijn al binnen Die komen al binnen, komen nog binnen Zeg, blijven gewoon komen die dingen Misschien een keer een marathon, een, uh, marathon gaan houden En dan uh, proberen we zoveel mogelijk verzoekjes weg te werken Binnen een uh, bepaalde tijd Vijf uur of zo Ik kan in ieder geval al zien dat Zandvoort en verre omgeving uh, alweer aan de radio gekluisterd zit. En dan wel een uh, Den Laptop-tablet. Je kan natuurlijk altijd meekijken. www.zfm-live.nl En uh, het gaat hier niet om wat je ziet. Want dat uh, ja, is helemaal niet echt belangrijk eigenlijk. Het gaat meer om wat je hoort. En dat is in dit geval het geluid van Zandvoort. En wel nee, ik ben helemaal niet sip. Haha!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 Zonder dat wonder, ik hou van de radio, ik hou van de radio, ik hou van de radio, radio, radio. Ik kijk de laatste tijd. En een stem die mij verwarmt.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 komen zou, maar jij was bij haar en zij bij jou. Jaar, wat hield je toch ontzettend veel Ja, toen geluk nog heel gewoon was. En uh, ja, tegenwoordig is het nog steeds zo, toch? Jawel. Of ben ik de enige soms? Wel, nee. Nou, de verte zie ik uh, de fluitende fietsen maken. Ik vraag me af hoeveel uh, pepernootjes er op het moment... Uh, ja, toch wel in de bandjes terechtkomen. Want het is een gaan en komen van die zoetigheid. Dus Robert, mocht je het laten weten... kan kan altijd bellen natuurlijk... je nou ook als je dit nummer hoort dat je dan de je ze omhoog doet... tegen elkaar aan zet en rondjes gaat draaien, dan heb je dat ook, ja? Nou... Ik wel hoor. Het enige wat ik kan zeggen is een hele goede morgen uit de Zandvoort... Vanskel ik hoog hem Ze is morgens in de week eraf gezet, Strek mijn tenen en mijn benen en ik stap ik die katwit. Geen een ma en hoekje. geen een Dat is allemaal overroepen, en ik draag alleen maar nooit. Water laten lopen, eindjes in de lucht. Does is niet zon. Ik denk slongsk met een zucht. Goed afdrogen en een topje nog dan. Fly fight, sneakers en een baggy bruk. Je komt perfect. Bij mannen vraag. Geen gekke kisten hem gekocht, voor een appel en een aard. Moest die wachten in de raam, ieder paskotje was raar. Portefeuille, lotten liggen, iemand, ja, vind terug op mij. Step out the house, start short, oh no. Vertrek, vergaat de flow. Vier wielen, cruise the flow. om te stijgen ooger en leven te bereiken. Daar we springen en bouwen aan dromen, daar kunnen ook veel punten mee bekomen. Lijcht is zo de mensen dat je nog tegen gaat komen, Tannen van de Riets, ze zullen naar belonen ver. Miste zin, complimentje per dag verwacht dat moral onderleg. Ook wij knuffelen. dat mijn goden nooit niet overstijgt, kunnen ze je zeggen, ik ga content ik weer leven meeg. Het leven gelijk het komt. Maar regel komt ook de zon. Hoe is mij aan? Ja, een hele goede morgen. Dat is uh, Slons van die Nons, ook uit, uh, uit Vlamingen. Dat lijkt me een Vlaamse uitzending. De ene keer is het uh, heel erg uh, Vlaams gekleurd... en dan is het weer Haags gekleurd. En... Ja, nou nee, ja, goed. Ik zeg altijd maar zo in de feestmaat, mag alles. en uh, We hebben tenslotte nog uh, ja, heel veel feestdagen. Sinterklaas is er bijvoorbeeld eentje van. Ik ik aan Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik vraag hem hoe het met hem gaat, en goed gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje om in een zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het blijkbaar droog, dan blijkbaar, droop, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rijd ik even bij zijn langs om dak ze heel goed ken. Helaas, helaas is Sint nooit thuis, wel soms een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekje ziet. Sinterklaas! Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Elk dag op 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat moet te wachten, staat een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het hele jaar drinken ze wel een jaar, daarop ik niet. Sinterklaas. ik maak een soort van grapje over een zak van zwarte piet, maar Sinterklaas is dan blijkbaar druk want antwoord krijg ik niet Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk Sinterklaas. en natuurlijk zwarte piet Sinterklaas. Ja, Stuteklaaf, je kent hem niet. Nou, ik heb hem wel. Ik heb toevallig gisteren al mijn schoen gezet. En ik keek vanmorgen, wat heb ik gedaan gisteren Want ik heb er een wortel in gedaan. Een wortel. Noem maar de 48. Een wortel. En uh, vanmorgen uh, kwam ik uit bed en ging bij mijn schoen kijken. En. Uh, dacht een zak uien naast een aardappel. Dus ik weet al wat ik vanavond ga eten. Jawel.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 About the music that you hear, the show, the show, do you dislike the show? The glittering. Het is altijd een feest als het deze de mensband is geweest. En bij mij komt hij altijd langs hier wel. En misschien zul je zeggen, wat een vrolijke muziek. Ja! Het geluid van bruist. <tot>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 Niemand die er zo...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 Wat ben je stil waar denk je aan? Wat ben je stil waar denk je aan? Oh no. Ja, die kleine orkest met die hariekes. Haagse bluf, dat is het Haagse Bluf, Jawel. Na vooruit, nog één. En uh, meezingen mag, hè? Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger in, in Moerdijk willen wonen. Na het eten een patentje voetbal in de tuin, alles dus langs de lente. En in december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te razen. Op, op al je stoken, teuken, vooral die auto bander ook te fan. Ik zou best nog wel een keertje met die avond naar ado willen kijken. In het Zuiderpark de lange zee, een warme wolk support als om je heen. Lekker kankeren op Tijon de van der Burg. En die lange van Vianney. Want bij elke lage bal. Dat duikt die ekel. Dat steef vast overheid. Oh, oh den Haag. Mooie stad. Achter de Danny. De schilderswerk. De lange poten. En het plan. Oh, oh Den Haag. Ik zou met niemand willen ruilen, meteen gaan huilen, als ik geen hagenij nee, zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje no, no, no. een nachtje hier willen stappen. Op m'n boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het reiswerk, plein, plan een harekie gaan happen. De dag dan na een op dus naar dingen lekker al pakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de duin. De schilderswerk, de lange poten en het plan. Oh, oh, Den Haag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 Gelukkig nog wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de verval dus net van weer terug O, Oh, Den Haag, Mooie stad achter de Denny. De schilders de lange pootie en het vlek. O, oh, ik zal met niemand willen rusten. Meteen We gaan helling, als ik geen haagenes zal zijn. Meteen gaan hully, als ik geen haagenes zal zijn. Meteen We gaan hully. Ja, daar komt die, allemaal. Als ik geen haagenes zal zijn, Ah, het is met de kop geslagen, geloof ik. Ja. Nou, een verzoekje. Van Bruist voor jullie. Vanmiddag was mijn vrouw bezig met het eten... toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een briefje in zijn handen. Hij liep naar haar toe en gaf haar dat briefje. En terwijl zij haar handen aan de gordijnen afdroogde lassen... dak bedekken. 150 gulden Vloerbedekking gelegd 200 gulden Vader zijn auto gemaakt 150 gulden Keukenkastjes opgehangen 50 gulden 20 kuub aarde in de tuin gestort 75 gulden Nieuwe elektra gelegd 50 gulden Op de buurvrouw gepast 25 gulden Totaal te goed de somma van 875 gulden. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek... zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef... Ik heb je negen maanden bij me gedragen. Totdat ik moest bevallen. Gratis. Je toupetje gewassen en je gebitje betaald. Gratis. Alle dagen en week heb ik je naar school geschopt. Gratis. Tel dat allemaal bij elkaar op. En dan zie je dat je moeder alles gratis doet. Gratis voor niets. Ruzie met je vader. Om niets. Je banden geplakt van je fiets. Gratis. Je zelf betaald. En je hemmendorgel betaald. Voor niets. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Op de fiets. Toen hij dat had gelezen, begon hij heel hard te lachen. En heel zacht zei hij daarna: Laat me niet lachen. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters op het behang: Ik krijg nog steeds 780 gulden van je. En als je dat allemaal optelt met je splinternieuwe zakjapanner. Dan zie je dat het leven steeds duurder wordt. Want voor niets gaat immers de zon op. En Nou, opgedonderd de keuken uit. Ben je helemaal belachelijk, zeg? Om hier met dat briefje bij je moeder te komen? Ben je helemaal achterlijk geworden? Donder op Ben je helemaal gek? Laat het je leuk zien. Je bent helemaal gek geworden. Ja, dat had wel iets minder gemogen, eigenlijk. Nee, je krijgt die honderdgilden niet. Weg geweest. Waar gek? Ja, zojuist komt de programma-leider van ZFM Zandvoort... die komt binnen, dus ik, uh, ja, ik moet een beetje oppassen natuurlijk. Uh, ik moet uh, ja, netjes en uh, beschaafd en uh, accentloos en zo. <laughs> ja. Ik kan je nu vast vertellen uh, dat, dat, uh, dat dat niet gaat lukken. Dus uh, ja, moet ik ervan zeggen. De vrolijke pad vinden, zeg ik dan maar. Zo, kijk, deze intro die gebruik ik altijd om, uh, ja, om de banden te verwisselen, uh, de sporen te wissen en uh, ja. En ik krijg gelijk al bericht van, hé, hey, van wie is dit? Nou, het is bekend, het is van Duma. Van wie? Duma. En deze uitvoering is van Symfonica in Rosso. En, uh, ik heb helemaal niks met Doema, maar ik heb dat concert gezien. En nou, werkelijk. Werkelijk, werkelijk. De natte bolletjes rollen me over de wangen heen. Ik dacht van, is dat verdriet of zo? Dat ik dat niet weet of zo? Over traken gesproken. En het is uh, van de week uh, in het nieuws geweest. Misschien hebben jullie het gehoord, misschien hebben jullie het niet gehoord. Maar uh, de Tokens. En de Tokens uh, is een band. Je zult zeggen van, uh, van ja wie. Wie zijn, uh, wie zijn de Tokens? Uh, nou ja, de Tokens. Als ik hem aanzet dan zeg je van oh die. Maar uh, die zanger die is uh, ons uh, helaas ontvallen. Hij, uh, hij, uh, ja, hij is niet meer. En uh, ja, hij zong het eigenlijk al. En uh, ik hoop, dat hij, uh, ja, ik hoop toch, uh, dat hij het hoort. En zo niet. draaien we de volgende keer nog een keer. Owing, mower, owing, mower, owing, mower, owing, mower, owing, mower, owing, mower, owing, mower, owing, Test, test. Goed gekeurd. <tied> Mooi. Deze, deze. Ja, en nummer 4 doet het ook, dames en heren. Jawel. <laughs> okay. En, en uh, jullie denken van, van ja, wie zit er nou doorheen te brullen? Nou, dat is... Ja, uh, yeah, dat is... Ja, uh, uh, yeah. jullie zien hem als wijn, dus... <laughs> Ja, en heel, heel stiekem zit hij toch mee te zingen. En, uh, hij doet net alsof hij er niet is, maar hij is er echt wel. Albert-Jan, hele goedemiddag. Morgen. Goedemorgen. Wat brengt je ook hier? In dit uh, Mijn? Ja, ja, jij. Waarom? Leuke muziek. Oh. Op de vrijdagmorgen. Ja, nou, ja dit is weer wat, wat anders. De muzikale fruitmand. Dit is weer eens wat anders. Muziek terwijl het werkt. En zo is dat. Arbeidsvitamine. Zo is dat. En uh, arbeidsvitamine, dat brengt ook allemaal met zich mee dat je verzoekers kunt indienen. Dus uh, ik heb er weer één.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 Ja, en zo zit het eerste uur er alweer op en uh, dat gaat wel zo verschrikkelijk snel. Maar ja goed, uh, de komende drie uur ben ik hier nog. Uh, dan een uurtje voor Bruist en uh, een uurtje voor uh, Henny Rukert... met twee puntjes boven de Hennie, geloof ik. Jawel. Tot de klok van uh, 11 uur, George Baker en daarna zijn we snel weer terug. Yeah. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil inderdaad een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Dat is de belangrijkste aanbeveling uit een rapport over veiligheid tijdens de jaarwisseling. De conclusies lekte gisteravond al uit via RTL Nieuws. Volgens de Raad veroorzaken vuurpijlen ieder jaar veel letsel. Dit komt volgens de OVV doordat ze vaak uit de hand worden geschoten, op omstanders worden gericht of in wankele flessen worden geplaatst. Overstappen op een andere zorgverzekering is voor driekwart van de Nederlanders voordelig. Dat scheelt op een basisverzekering gemiddeld 100 euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de autoriteit Consumentenmarkt en de Nederlandse Zorgautoriteit. Het kost tijd en moeite om al het aanbod te vergelijken, maar de toezichthouders roepen consumenten op om dat toch te doen. Dat houdt volgens hen ook de zorgverzekeraars scherp. Twee Turkse staatsbanken ontkennen dat ze in 2012 en 2013 hebben meegewerkt aan het ontduiken van Amerikaanse sancties tegen Iran. Een goudhandelaar heeft in een rechtszaak verklaard dat hij goud smokkelde naar Iran in ruil voor levering van gas aan Turkije. De banken zouden bij die constructie betrokken zijn en president Erdogan, die toen premier was, zou de sluiproute persoonlijk hebben goedgekeurd. Jongeren die een boerenbedrijf willen beginnen of een boerderij willen overnemen... kunnen binnenkort een beroep doen op een speciaal fonds. Minister Schouten van Landbouw trekt daar 75 miljoen euro voor uit. Het overnemen van een boerenbedrijf is moeilijk... en de komende tijd gaan veel boeren met pensioen. Britse archeologen denken dat ze de plek hebben gevonden waar Julius Caesar in 54 voor Christus in Engeland aan land ging. In de buurt van Ramsgate, in het graafschap Kent, zijn de resten gevonden van een fort er zijn ook gebruiksvoorwerpen gevonden. De omgeving klopt volgens de archeologen met de beschrijving in Romeinse geschriften. Het weer op een aantal plaatsen glad of mistig, verder vandaag bewolkt, aan zee mogelijk een bui en het wordt 1 à 2 graden. Morgen in de loop van de dag regen, met s avonds langs de Duitse grens ook kans op natte sneeuw. Het wordt 1 tot 7 graden. Zondag wordt het zachter. Dit was het.